Belindor en zijn Knecht, een hoorspel geschreven door Peter van Gestel. maar een gewoon vogeltje en ik ben van adel. Dat is precies het grote verschil. <lacht> braaf, braaf vogeltje, zo is weer goed. Nou ben je weer mijn kleine lieveling. Zie maar, zie maar. Oh, wat is er toch, lieve? Wat sta je toch? Het is vreemd, maar het is net je maakt de indruk van iemand die denkt. Er kwelt mij iets, lieveling. Er kwelt mij iets. Ik word gepijnigd door de gedachte dat ik iets ben vergeten. Waarom uh, zou je je druk maken over iets dat je bent vergeten? Als je iets bent vergeten, dan hoef je er juist niet meer aan te denken. Alles is wonderbaarlijk goed geregeld in deze wereld. Maar lieveling, ik weet dat ik het vergeten ben. Dus ik ben het helemaal niet vergeten. Welke vergelijking zou je nu op zijn plaats zijn... Een kip die nog nooit een ei heeft gezien, maar voelt dat ze iets moet leggen. Nee, nee, die vergelijking is niet helemaal juist. Een kip die naar een ei kijkt en denkt, dit heb ik nu wel gelegd, maar wat zit erin? Ja, ja, dat is het. Lieveling, ik ben op het ogenblik de ongelukkige bezitter van een ei waarvan ik de inhoud niet ken. Een ei, lieve? Wat moet jij nu met een ei doen? Ach, maar natuurlijk, nu weet ik wat erin zit. Komt u binnen, mijn heer. We hebben nu wel even tijd voor u. Deze meneer zat in het ei te wachten, lieveling. Wie is dit, lieve? Bevalt hij je? Mm -hmm. Hij is goed gebouwd, kijkt helder uit zijn ogen. Eenvoudig, maar met zorg gekleed. Voor een gewoon burger heeft hij opvallend voorname gelaatstrekken, ja. Maar hij schijnt bedriegt vaak. Misschien is het wel een listige kruimeldief. Waarom staat deze meneer in onze kamer, lieve? Een bevriend advocaat uit Antwerpen heeft hem mij aanbevolen. Oh, zijn schoenen. Hoe oh, die is er nou wel verschrikkelijk uit. Hij is helemaal uit Antwerpen komen lopen. Heeft hij geen paard? Geen geld, een eenvoudige man. Oh, een beetje listig kijk je uit zijn ogen, vind je niet? Wat zou je denken? Waarom zou hij denken, lieveling? Vreemd, vreemd. Ik kan me nooit voorstellen dat mensen die zwijgen denken. En wat zouden ze nou moeten denken? Vertel mij eens, jongeman, wat denk jij op dit ogenblik? Ik denk niet, heer. Ik heb al die uren die ik in uw hal heb mogen doorbrengen gedacht, men is mij vergeten. Dat is dus niet zo. Als je een lange tijd achter elkaar het verkeerde hebt gedacht, dan laat je het daarna, even na. Om niet nog meer vergissingen te maken. Oh, oh, oh, oh, spit, buitengewoon spit. Uh, vraag eens aan deze meneer, lieve, hoe hij heet? Hoe heet je, jongeman? Miranda. Een zeer romantische naam. Hoe komt u daaraan? Die heb ik mezelf gegeven, heer. De naam die mijn ouders me hebben geschonken, vond ik te gewoon, leek te veel op andere namen. En omdat ik iets bereiken wil in de wereld, dacht ik, als je zo blijft heten zoals je nu heet, kom je niet verder. Dan zal je alleen stallen mogen schoonmaken en paarden mogen kammen. Daarom besloot ik mezelf Mirandorf te noemen. Maar een naam verandert je niet. Maar het verandert de mensen die je ontmoet. U bent de markiesheer, Daarom wordt u beleefd en met eerbied behandeld. Maar als u geen markies was geweest, dan had u toch hetzelfde voorkomen gehad een brutaal antwoord. Wij zijn van adel, jongeman. Daar kan niemand iets aan veranderen. Zo zijn we geboren. U hebt u zelf een andere naam gegeven. Schandelijk. Schandelijk. Uh, de marquisin, jongeman, de marquisin is niet zo filosofisch aangelegd. Ik begrijp natuurlijk heel goed wat je bedoelt. Waar kom je vandaan? Uit Amsterdam, heer. Hmm. Dacht ik het niet. Vreselijke stad. Daar houden ze, hebben ze mij tenminste verteld, er vreemdste ideeën op na. Mensen die niet van adel zijn, bezitten er schepen nee, en huizen. Een heel lastige stad, inderdaad. Een gepaste gepaste eerbied. Heel verstandig dat u daar bent weggegaan. Vertelt u dus wat meer van uzelf. Ik ben geboren in 1620 als zoon van een kleermakerheer. Tegenwoordig verzinnen de mensen wat graven en baronnen in hun familie... om hun bestaan wat meer allure te geven. Maar werkelijk, de vader van mijn vader en dienstvader en dienstvader... zover ik weet, waren allemaal... Eenvoudige en hardwerkende lieden. Mijn vader heeft wel heel wat mensen van adel aangekleed. Aangekleed? <tie> <tie> Dit moet u niet te letterlijk opvatten, mevrouw. Mijn vader heeft mij zo goed en zo kwaad als het ging... ...en in hoeverre het in zijn vermogen lag... ...manieren geleerd. Oh. Je eet niet met je handen? Niet altijd, heer. Als er een lepel naast mijn bord ligt, dan gebruik ik hem ook. <tie> wat heb je al zo gedaan in je leven? In Antwerpen... ...ben ik de knecht van een waard geweest. Die man liet mij de hele dag hard werken. Schopte en sloeg me wanneer ik even niets deed. En betaalde mij nooit. Daarna ben ik de knecht van een advocaat geweest. Maar die was ook nog van te lage kom af... ...om mij behoorlijk te behandelen. Slaan, schelden en geen geld. Dat is mijn lot geweest. En daarom dacht ik... ...je moet het hoger opzoeken. Hoe groter de afstand tussen jou en je meester... ...hoe beter je behandeld zult worden. De markies zal je nood slaan, jongeman. Niet waar, lieve? Ja. Nee, nee, natuurlijk niet. Dat lijkt me een zeer vermoeiende bezigheid. Jongeman, prijs jezelf gelukkig. Waarom, heer? Omdat ik je ga benoemen tot kamerdienaar van mijn zoon Belinda. Ja, ook een zeer romantische naam, maar die heeft hij van ons gekregen. Laat dat een les voor je zijn. We zullen je goed betalen. Hoeveel, dat kan ik nu nog niet zeggen. Dat zal ik met aandacht en zorg uitrekenen. Steel nooit, gebruik geen grove woorden, kleed je met zorg en was je minstens één keer in de maand. Wil je dat allemaal doen? Ik. Ik weet niet hoe ik u bedanken moet, heer. Werkelijk niet. Oh, denk eraan, wanneer onze lieve zoon onverstandige dingen doet, te lelijke taal uitslaat, niet goed gekleed is, dan zal het op jouw salaris worden verhaald. Ik zal proberen zijn gewillige dienaar te zijn. Uh, ga nu, ga nu en maak je opwachting bij onze zoon. Ja. Wie ben jij? Wat kom je doen? Ik ben uw nieuwe kamerdienaar. <laughs> Ik zal alles doen wat u zegt, heer. Mits u de grenzen van het redelijke niet overschrijden. Ik hou niet van redelijkheid, jawel. Redelijkheid is de bescherming van de arme man, heer. En onredelijkheid is het spel van de rijken. Ach, wat jammer, we zijn het nu al niet eens met elkaar. Hoe heet je? Miranda. Een rare naam, binnen het net zo raar als de mijne. Miranda, kom dichterbij en laat die serviele houding varen. Ik wil dat je mijn vriend bent. Uw vriend? Een beetje snel, dat geef ik toe, maar ik hou niet van uitstel. Met mijn vader en moeder hebben je zeker verteld dat je bij mijn dieren moet leren. Zo ongeveer. Nou, vergeet dat dan maar meteen, want dat is een onbegonnen zaak. Als vrienden kunnen we meer plezier hebben. Oh, ik verveel me, Miranda. Je zal er enige veranderingen moeten aanbrengen. Als je dat niet lukt, zal ik genoodzaakt zijn je zwaar te straffen. Welke straf vind je het pijnlijkste? Het pijnlijkste, heer? Wel... ...uitgelachen te worden. <laughs> Merkwaardig. En al het andere dan? Geboeid liggen in een vochtige kelder... ...met je hoofd door een schandpaal... ...dertig stokslagen op je rug... ...is dat allemaal minder pijnlijk? Al die straffen zal ik met trots ondergaan... ...maar als iemand je uitlacht... ...dat is vernederend. Oh, vergeef hem, ander. Maar een beetje lachwekkend is dit wel. O, je houdt er aardige fris idee op na. Wij zullen het goed samen kunnen vinden. Sta maar toe dat ik in dit glas een beetje... ...port voor je inschenk. Ja, niet te veel natuurlijk, want als een eenvoudige jongeman als jij dronken wordt, dan wordt hij grimmig en ontevreden. Hij denkt eraan dat het zo onrechtvaardig is dat de een arm en de ander rijk is. Hij denkt eraan dat hij zoveel vrouwen, vrouwen van voornamelijk, kom af, alleen maar in stilte kan liefhebben. We moeten tenslotte iets met onze liefde kunnen doen, slecht als van net, is er al genoeg. Alsjeblieft. Dank u, heer. Nou, drink eens uit. Vooruit. U, u moet het me niet kwalijk nemen, heer. Maar u bekijkt me, u bekijkt me alsof ik een of ander dier ben. Doe ik dat? Oh, vergeef me, vergeef me. Drink nu maar, geniet ervan. Ik zal niet veel op je letten. Mm -hmm. mm. Hoe smaakt het? Mm. Buitengewoon aangenaam, heer. Nou, het is afschuwelijke schuwelijke port. We zullen iets aan je smaak moeten doen. Kan je schaken, Miranda? Jawel, heer. En ik speel het met veel inzicht. Nou, dat is dan jammer, want ik kan er helemaal niets van. Je moet me de regels maar eens leren. Maar alsjeblieft, win nooit van me. Ik geloof niet dat ik dat zou kunnen verdragen. Kan je schermen, Mirandor? Eenvoudige burgers worden niet geacht de degen te hanteren. Wel, dan zal ik je schermen leren, Mirandor. Wij, wij zullen vast heel goede vrienden worden. Ah, ik heb nog nooit in mijn leven hoeven te werken, Mirandor. Ik heb nog nooit in mijn leven een pak slaag gekregen. Ik heb nog nooit honger gehad. Ik heb nog nooit in de open lucht geslapen. Ik ben eigenlijk nog nooit een dag van mijn leven gelukkig geweest. Droevig niet waar. Al even de feiten dan nog zo weinig aanleiding tot medeleven. De... Wat denk jij, Mirandor? Zou de liefde een geneesmiddel voor mij kunnen zijn? Dat is heel goed mogelijk, heer. Goed? Dan ben ik verliefd. Ah. Maar op wie? Heb jij misschien een beeldschone zuster die ik met wat geld in de adelstand kan laten verheffen? Het spijt me, heer. Daar kan ik u niet aan helpen. Oh, ik ben bedroefd, Miranda. Weet je waarom? Ik geloof dat er altijd een groot verschil tussen ons zal blijven bestaan. Geef eens een korte, duidelijke beschrijving van jezelf. Ik ben de zoon van een eenvoudig man. Ik hou van de wereld en ik wil dat de wereld van mij houdt. Anders gezegd, je bent gewoon een beetje eerzuchtig. Bravo, bravo, bravo. Die mis ik. Ik ben door de wereld in slaap gesust en ik wil gewekt worden. <lacht> Wij gaan samen op reis, Mirandor. Wij verlaten dit geest dood in de Brussel. Allereerst gaan we naar Gent. Daar woont een vriend van mijn vader, een aardig edelman, Clarimont. Ik herinner me dat hij een dochter heeft. Ik heb haar voor het laatst gezien toen zij tien jaar was. Toen gooiden we steentjes in de vijver. Ik kon iets verder gooien dan zij. <lacht> ik geloof nee. Ik weet wel bijna zeker dat ik verliefd op haar ben. We gaan naar Gent, Mirandor. Pak de spullen. Ik hoef niets te pakken, heer, want ik heb helemaal niets bij me. Ach, dat is pas leven. Dat is pas geluk. Maar één ding, je moet een paar andere schoenen aantrekken. Afreus, zo kan je je echt niet vertonen. Kom mee, vriend Mirandor. Wij gaan naar Gent om daar het hart te veroveren. En als dat tenminste niet te lang duurt, van Diana de beeldschone. Al fijn, dat zullen we dan maar hopen. je me toch steeds aan met die grote trouwe hertogen van je? Waarom ben je toch nooit eens een beetje onbeleefd tegen me? Waarom doe je toch nooit eens iets waarom ik echt kwaad zou kunnen worden? Waarom smaakt de thee die je zet toch altijd even goed? Waarom kreuk je nooit mijn kleren en maak je nooit lelijke vlekken? Waarom laat je nou nooit eens een kostbare vaas vallen? En vooruit Clarisse, wees eens onbeschaamd tegen me. Ik zou het niet durven mevrouw. Kom nou, wees brutaal. Niet bang zijn. Gewoon een beetje brutaal zijn. Ik... Het lijkt me zeer ongepast, mevrouw. Maar daarom juist? Zeg eens tegen me, uh, ik heb genoeg van uw idiote bevelen, van uw onnozige kwebbel, van uw gezeur over hete kruiken en koude dranken, uh, uw eindeloos gezanlijke of een bepaalde jurk wel mooi en zierlijk Be valt. Maar dat heb ik helemaal niet, mevrouw. Ik gebied je, carissa. Wees onbeschoft tegen me. Vooruit. Mevrouw, mevrouw moet niet zulke vreemde dingen tegen me zeggen. Oh neemt u mij niet kwalijk. Is dat nou echt alles? Mijn kamermeisje is onbeschoft geweest. Wat opwindend. Wat verschrikkelijk opwindend. Ach, je begrijpt er helemaal niets van, Clarisse. Helemaal niets. Diane, Diane, lieve dochter van me. Ik kom hier met opwindend nieuws. Zojuist is hier een jongeman gearriveerd die jou wil zien. Oh. Een jongeman van Aden. Natuurlijk, natuurlijk. Dat spreekt vanzelf. Hij wil je het hof maken. Oh, hoe ziet hij eruit? Gewoon een jongeman. Benen, armen en hoofd. Wat voor een hoofd. Ja, ja, daar heb ik niet zo op gelet. Hij wil dat jij hem ontvangt. Hij zegt dat je de mooiste bent, de schoonste en meer van die dingen. Hij is smoorverliefd. En hoe is zijn naam? Belinder, de zoon van een goede vriend. Is dat alles? Belinder, een jongetje met sproeten. Wat moet ik nou met hem? Nou ja, hij, hij is zo groter geworden. Vergeet dat niet. U had het niet zo mogen aankondigen, vader. U hebt valse verwachtingen gewekt. Maar... Maar ik zei toch helemaal niet dat je hem niet kende? En waarom zou Belinda opeens verliefd op mij worden? Ja, ja dat weet ik natuurlijk niet. Ik wil hem niet zien. Oh, nee, nee, nee. Dat kan ik, liefje. Dat kan werkelijk niet. Dat zal zijn vader de marquis me zeer kwalijk nemen. Die zal me dan uitdagen tot een duel. En je weet, ik heb twee linkerhanden. Ik raak al gewond als ik me tegen tegen een zogenaamde vijand vecht. Nee, nee, nee. Dat kan je je vader niet aandoen. Nee, nee. Je zult hem werkelijk moeten ontvangen. Ik wil hem niet. Oh, Clarisse, Clarisse. Overtuig je meesteres ervan dat ze Belinda moet ontvangen. Be Bemoei je er niet mee, Clarisse. Hou je mond. Doe wat ik je zeg, Clarisse. Geen woord, Clarisse. Zeg het er, meisje, vooruit. Rie, zwijg. Spreek. Wat moet ik nou doen? Overtuig je meesteres, meisje. Ik verdwijn. Ik ga Belinda vertellen dat je verlangend bent hem te ontmoeten. Belinda, die heeft niet eens een behoorlijke baardgroei. Hij trok altijd aan mijn haren. Ik wil bemind worden door een echte man. Uh, uh, wat, uh, wat is een echte man eigenlijk Clarisse? Ik weet het niet mevrouw. Natuurlijk weet je dat wel. Zo onschuldig zie je er nou ook weer niet uit. Een, een echte man? Wel dat is iemand die, uh, die anders is. Hoe anders? Nou gewoon anders. Ja, veel meer weet ik er ook niet van. Een echte man is iemand die je niet ziet en die je dan plotseling wel ziet. Nee, dat is toch niet. Uh, een, een, een echte man, dat is iemand. Ja, dat is echt iemand. Diana, duimpje van mijn hart, sta me toe dat ik je hand kus. Ben jij iemand, Belindor? Ik ben niet niemand. Niemand is het tegenovergestelde van iemand. Arm is het tegenovergestelde van rijk. Als je zegt ik ben niet rijk, dan... Nee. Ik wil nog niet zeggen dat je arm bent. Lieve Diana, ik weet niet of ik iemand ben. Iets tussen iemand en niemand in, lijkt me. Diana, je bent veranderd. Jij bent groter geworden, Billindor. Maar erg veranderd ben je niet. Dan nou zou je best eens gelijk je kunnen hebben. Je geeuwt, Billindor. We hebben elkaar nog maar een paar seconden gezien. En nu geeuw je al. Lieve Clarisse. Mijn verdriet schijnt je nog wat te annuseren. Wees zo goed en laat ons alleen. Zoals mevrouw het wenst. Lieve Diana. Zie je deze roos? Ja, waarom zou ik hem niet zien? Hij is voor jou. Ik schenk hem je met heel mijn hart. De roos wil ik graag hebben. Maar je hart mag je houden. Alsjeblieft. Weet jij, Belinda? Weet jij wat een echte man is? Oh, hij staat hier voor je. Misschien. Gedraag je dan ook als een echte man. Nu, nu, nu, nu, nu opeens? Lieve Diana, jouw schoonheid. Wat is met mijn schoonheid? Wacht nou even, ik zoek naar een treffende vergelijking. Had je op weg naartoe niet iets kunnen verzinnen? Oh, je maakt het me niet erg gemakkelijk. Je ziet er ontzettend slaperig uit, Willindoor. Oh, Dat is vreemd, want ik slaap juist bijzonder veel. Je behaagt me niet. We kennen elkaar veel te goed. J jouw haar... Wat is er met mijn haar? Hè? Het is langer geworden. Voller van kleur. Vroeger was het een beetje vaalrood als slechte wijna zijn, maar nu rood met een gloed, uh, met een gloed als... Ach, Belindoor, uh... jij hoeft me heus niet te vleien. hoor. Mijn haar is zo rood als, uh, als de druppel bloed van een veld, nietwaar? Dat is het. Ik zou het zelf gezegd kunnen hebben. Jouw neus. Wat is er met mijn neus? Nog altijd een beetje paars. Wat mankeert er aan mijn neus? Toen, er is niets met je neus. Een beetje paars, daardoor valt hij wat te veel op. Maar alles in de natuur heeft met mij geleerd, heeft een bedoeling. Jouw neus is dus gezien volmaakt in orde. Ik vind hem wat te prachtig. Maar ja, ik ben tenslotte niet verantwoordelijk voor wat de natuur wil. <laughs> ja, je lijkt een beetje op een boerenjongen die voor het eerst parfum heeft geroken. Een boerenjongen? Zes, ze zegt, ik ben van adel, Diana. Ik ben de zoon van een markies. Ik ben rijk. Ja, ja. Oh, mijn vader vindt het prachtig dat je met hof komt maken. Oh, maar dat maakt het allemaal zo verschrikkelijk saai. Als een man jou een roos schenkt, dan heeft dat een bedoeling. dan wil hij daarmee iets uitdrukken. Wat wil je er dan mee uitdrukken? Hij wil er iets mee uitdrukken waar hij liever niet over praat. Vertel mij eens, Belinder. Waarom zou ik verliefd op je worden? Waarom? Als je argumenten mee overtuigen, nu, dan zijn we al een eind verder. Waarom zou ik eigenlijk verliefd op jou worden? Als jij verliefd op mij wordt, dan word ik het misschien op jou, ja... Eén moet de eerste zijn. Dat is de moeilijkheid. En waarom zou ik de eerste zijn? Wat is er, Diana? Waarom huil je opeens? Ik, ik huil, omdat ik zo verschrikkelijk feitgevoelig ben. Ik, ik ben zo teer. Als iemand met een veertje langs mijn hart strekt, dan ben ik al helemaal in de hoar. Nou, heb ik met een veertje langs je hart gestreken. Je hebt met een hele bos veren een enorme map tegen mijn hart gegeven. Dat, dat wist ik helemaal niet. Natuurlijk wist je dat niet. Je komt opeens met die afschuwelijke paarse neus van je mekaar al binnengestapt. Je geeft me terwijl je geel een half verlette roos. En dan ben je ook nog verbaasd alsof je voor het eerst een mens ziet vliegen dat ik begin te huilen. Je bent geen echte man, Melinda. Vriend, vriend. Dat is iets waar ik zelf nooit aan heb getwijfeld. Vertel me nou eens. Waarom zou ik verliefd op jou worden? Nou, gewoon, omdat ik een goed postuur heb. Een redelijk aangenaam voorkomen, omdat ik met veel vaardigheid de degen hanteer. Omdat ik rijk ben, met smaak gekleed, omdat ik me hoffelijk kan gedragen. Maar, maar wat kan dat me nou schelen? Er bestaan zoveel mannen die dat van zichzelf kunnen zeggen. Oh, ik vrees dat we elkaar niet begrijpen. Dat klinkt beter. Hmm. Maar, maar, maar, wat zeg je nu weer? Ik zei, dat klinkt beter. Dat zou misschien een reden kunnen zijn om verliefd op je te worden. O, oh, Belindor. Je bent zo vreemd, zo raadzacht. Je bent zo verschrikkelijk geheimzinnig. Diana, je bent betoverend mooi. Uitermate lieflijk. En buitengewoon onhebbelijk. Belinda, je zou me moeten temmen. Wil je dat? Het lijkt me best aardig om bij jou te worden getemd. Ik, ik, ik heb het on, onaangename idee, Diana, dat je een spelletje met me speelt. Ik speel geen spelletje. Ik ben op een heel erg oneerlijke manier eerlijk tegen je. Maar dat begrijp je natuurlijk helemaal niet. Daar ben jij een echte man voor. Nu opeens? Ja, nu opeens. <laughs> Omdat ik het wil. Ja, je, je, je bent werkelijk veranderd, Diana. Je bent een echte vrouw geworden. Oh, Belinda. Jij bent zo groot geworden. Zo verschrikkelijk groot. Ik voel me heel klein bij je. Ik ben uh, die roos. Wil je hem nog hebben? En geef je hart ook meteen maar. Mijn hele hart? Natuurlijk. Dat dacht je. Dat ik met een klein stukje ervan genoegen zou nemen. Uh, een groot verlies. Een heerlijk bezit. <laughs> Bam, bam, bam, tieren, tian, tadi, Eens kijken wat hebben we hier allemaal. Mm, Spaanse rookworst. Volle Hollandse kaas. Wat koude kip. Ta ta ta niet gek allemaal. Het voordeel wanneer je Dina van Hoge Heren bent, hun keukens. Hun heerlijke, rijke, overvloedige keukens waar ze zelf nooit komen. Op hun tafel het slechtste gedeelte van de ham... ...worst van gisteren uitgedoogde kaas... ...en het beste verdwijnt in onze magen. Weten zij veel. Niet tegen de adel moeten de mensen in opstand komen... ...maar tegen hun knechten. Daar zit het onrecht. En wat is dit? Verrokkelijk. Eigengemaakte bloedworst. Wat doet u daar, meneer? Wat zullen we nou hebben? Ik stil mijn honger... Wie stilt zijn honger? Ik, een mens van vlees en bloed, met een weinig verwende maag, een avonturier. Voor wie niet slim is een oplichter, voor wie mee door heeft een aardige stommeling. Praatjesmaker, hoe heet u, wie bent u? Miranda mevrouw, uh, met wie heb ik het genoegen? Ben Clarisse het kamermeisje van jongvrouw Diana? Ik ben de kamerdienaar van jonkheer Belindor, al dien ik dan ook weinig in kamers. Het is de gewoonte, mevrouw, dat de kamerdiener te amuseert met het kamermeisje. En het is niet aan het personeel om te beoordelen of gewoontes goed of verkeerd zijn. We moeten slechts doen wat van ons verwacht wordt. U bent brutaal, meneer. We hebben niet veel tijd, mevrouw. Ik moet straks het paard van mijn meester verzorgen. Zijn degen scherpen en nog wat meer van die dingen. En u, u zult ook niet om verlegen zitten. We kunnen onze tijd niet verspillen erop galante wijze en langs vele omwegen elkaar het hof te maken. Mm, mm. heerlijk, deze worst. Uh, hebt u die gemaakt? Het is mijn werk niet. Er is het keukenmeisje voor. Ach, natuurlijk, natuurlijk. Vergeef me een zeer ongepaste veronderstelling. U bent onbeschaamd. Wat een dure woorden voor een boerinnetje. Dat ben je toch, neem ik aan. Je komt van het platteland. Roze wangen, volle lippen, heerlijk stug blond haar en grote handen. Ah, je bent geboren om koeien te melken. U bent geboren voor de schandpaal, meneer. Mirandor. Mijn naam is Mirandor. Kom dichterbij, Clarisse. Ik wil je op je wangen kussen. Hier. Hoe, hoe duur? Ik, ik, ik zeg het eerlijk. Ik verwacht dan ook een eerlijk antwoord. Ik zal nooit toestaan dat een of andere staljongen mij op de wangen kust. De, de, de, de, de het staljongen, dat is het verleden, Clarisse. Ik streelde een paard door zijn manen en dacht aan een zomeravond. Aan stille luidmuziek, aan rozen, de geur van parfum. Aan de verlegen oogopslag van een voorname jongvrouw. Maar eh, ik ben ouder en wijzer geworden. Luidmuziek werkt op mijn zenuwen. En de geur van parfum, nou ja, eerlijk gezegd, die moet ik zien te vermijden. Maar goed... Als je niet op je wangen, of weet ik waar, gekust wil worden, dan laat ik dat gewoon... Mm. Geweldig, deze worst. Dat keukenmeisje, dat zou ik graag willen ontmoeten, om haar mijn complimenten over te brengen. Ik zal u meester mm. vertellen hoe onbeschaamd u tegen mij geweest bent. Niet doen, echt niet doen. Heel onverstandig. Hij zal niet naar je luisteren. Mm. Maak mij het hoofd mm. terwijl u eet, afschuwelijk. Mm. Ik eet terwijl ik u het hoofd maak. Geen tijd verspillen, dat zei ik toch al. Ah, mm. ah mijn honger is gestild. Lieve Clarisse... Hou je van poëzie. Ik heb zojuist, terwijl ik die bloedworst aan het vermalen was, een gedicht op je gemaakt. Een gedicht? Op mij? Op jou, luister maar. Clarisse, met je grote ogen. Waarom zou het nou niet mogen? Voilà. Is uh, Is dat alles? Niet genoeg. Ontevredenheid, uw naam is vrouw. Meneer! Miranda! Ik wil niets met u te maken Aha, hebben. Ah, dat wil je wel, anders was je al lang de keuken uitgegaan, maar dat doe je niet. Probeer het maar. Je benen zullen het weigeren. En weet je waarom? Omdat je hem aardig vindt. Je benen zijn wijzer dan jezelf bent. Oh, hoe durft u mijn benen doen precies wat ik wil? Dom, dom meisje. Wat ben je toch verschrikkelijk onschuldig? Je hebt de ogen van een gans, de hersens van een veulen en je ruikt naar boterbloemetjes. Alsjeblieft, huh? meneer. Je, je hebt me geslagen. Een, een klap in mijn gezicht. Iemand die niet boven me staat, heeft me geslagen. Voor zo'n vrouw heeft mijn moeder me altijd gewaarschuwd. Heb ik u pijn gedaan? Je hebt mijn hart verwond. Een doodsteek toegebracht. Clarisse, vergeef me. Ik meende het niet. Je bent beeldschoon. Praatjes maken. Weet je waarom ik zo brutaal ben, Clarisse? Ik ben zo brutaal omdat ik zo verschrikkelijk verlegen ben. En, en, en wat doet iemand die verlegen is? Proberen niet verlegen te zijn. En dan wordt hij natuurlijk veel te brutaal. Verlegen? Onuitsprekelijk verlegen. Zo ontzettend verlegen dat ik nauwelijks naast mijn eigen schaduw durf te lopen. Daarbij, ik zit vol poëzie. Als je me even aan zou raken, heel even maar, dan zouden er tienduizend gedichten in mijn hart springen. Uh, probeer het maar eens. Uh, uh, aanraken? Zo? Uh, uh, so? mm, het ene vers is nog fraaier dan het andere. Mm vergeef me Clarisse, ik moest u wel kussen. Van poëzie alleen kan een mens tenslotte niet leven. Tienduizend gedichten? Ik wil ze horen. Later Clarisse, later. Die gedichten redden zichzelf wel. Ik, ik ben verloren Clarisse, ik, ik ben verliefd op je. Ik wist niet, ik wist niet dat u zo fijn gevoelig bent. Die indruk maakt u niet. Schijn bedriegt vaak. Clarisse, Clarisse, je bent zo mooi. Waarom denk ik opeens aan hooi? Oh, meneer, u bent een dichter. Niet kwaad. Denk eraan, je degen is een vogel. Houd je hem te los vast, dan vliegt hij uit je handen. Houd je hem te stevig vast, dan stikt hij. Uw, uw onverschilligheid, heer. Uw nonchalance, het maakt me razingen. <laughs> Wat ben je toch verschrikkelijk eerzuchtig? Ja! Yeah! Uw, uw degen, heer. U hebt uw degen laten vallen. Wanneer dit een echt gevecht zou zijn, dan zou ik u. Nu... Maar dit is geen echt gevecht, Mirando. Raap een degen op, wil je? Alsjeblieft, heer. <laughs> wat zegt u van mijn vorderingen? <laughs> niet onaardig, lang niet onaardig. Maar ik vraag me af, Miranda, of we onze degen ooit nodig zullen hebben. We blijven hier in Gent. Ik ga trouwen met jonkvrouw Diana. <laughs> ik ga een lang en gelukkig leven tegemoet. Wat, Miranda, wat zal het erg te zijn, de lengte of het geluk? Oh, moeilijke vraag, heer. Ik ga trouwen met Clarisse, het kamermeisje van uw aanstaande. Jij ook al door het geluk bevangen. Ik ook, heer. Jij en ik. Voor de rest van ons leven met slaapmutsen op ons hoofd. De gebraden kippetjes zullen onze mond invliegen. De warme kruiken zullen onze rug verschroeien. Bleke benen en zijden kousen. Eén keer per week in bad. Concerten in de open lucht, waar we door een lorgnet naar zullen kijken. Ach, wat heerlijk. Wat verrukkelijk allemaal. De degen zullen roesten, terwijl onze buiken zullen groeien. Mirander, ik verbied je om te trouwen met Clarisse. Ik verbied het je gewoon. Als mijn meester spreekt, dan moet ik gehoorzaam zijn. Maar wie? Wie verbiedt mij om te trouwen met jongvrouw Diana? O oh Mirander, wees blij dat je een knecht bent. Je hebt het zoveel gemakkelijker dan ik. Parijs. Ooit van gehoord? Een stad met meer straten, met meer misdadigers, met meer vrouwen, met meer gevaar dan welke andere stad? Uw vader. Wat is er met mijn vader? Uw vader heeft een eilbode gestuurd om u te berichten dat u onmiddellijk naar Parijs moet gaan... ten einde daar enkele zeer belangwekkende zaken voor hem te regelen. Heeft hij dat? Oh, maar natuurlijk. Wij zullen morgen vroeg moeten vertrekken. Oh, Miranda, het leven kan nu weer heerlijk verschrikkelijk worden. Het zal Parijs. Een, het zal een triest afscheid worden. Zeer, zeer triest, met veel tranen, met vochtige zakdoekjes, met langomhelzingen, met veel beloftes. En dat alles bij het licht van een paar kaarsen. We zullen slapen in greppels. We gluurd worden door struikrovers. We zullen worden beledigd. En we zullen meer dan eens onze degens moeten trekken. Waarwel, Clarisse. Met bloedend hart neem ik afscheid van je. Diana, Diana. Mijn lichaam moet gaan. Maar mijn liefde blijft hier bij jou. <lacht> Miranda, er is iets met je. Ik heb maar drie worsten gegeten, maar een liter wijn gedronken en dit is net of je me niet aan durft te kijken. Oh, waarom, Clarisse? Waarom ben ik de zoon van een eenvoudig man? Waarom ben ik veroordeeld een knecht te zijn? Waarom, waarom kan ik niet doen wat ik wil? Als we maar getrouwd zijn, Miranda. Uh -huh. Vragen we allebei een paar weken vrij en dan gaan we naar de boerderij van mijn vader. Je zal het daar heerlijk vinden, je hoeft de hele dag niets te doen. En de bloedworst van mijn moeder, zoiets zal je nog nooit geproefd hebben. Je zal in het hooi liggen slapen en dan zeg ik zacht, miranda, miranda. En dan open jij je mond en dan laat ik een heel dun straaltje wijn over je tong stromen. S'avonds zullen we met z'n allen om het haardvuur zitten en dan zal mijn vader vertellen over het boerenleven. Oh, dat kan niet zo prachtig. Ah, wat klinkt dat allemaal bu buitengewoon aantrekkelijk. Clarisse. Clarisse, kijk me aan. Kijk je toch aan? Maar, maar kijk me goed aan. Uh, zie, je, zie je de tranen in mijn ogen? Nee, die zie ik niet. Kijk dan heel goed. En? Uh, zie je ze? Nee, nee. Maar, maar, maar ik weet toch zeker dat er een paar tranen in mijn ogen zitten? Die tranen, Clarisse. Die tranen willen je iets vertellen waarvoor mijn tong de moed mist. Wat willen die traantjes me dan vertellen? Oh, vast iets geweldigs. Ze willen mij vertellen hoeveel je van mij houdt... en dat je me nooit ontrouw zult zijn... en dat je van alles zult doen om mij gelukkig te maken. Ik moet zeggen, Clarisse, erg goed lezen kan je niet. Ik kan alleen mijn eigen naam schrijven, maar lezen kan ik niet. Oh, het nieuws van mijn tranen is troevig. Mijn meester, Clarisse. Mijn meester. Ik moet je gaan verlaten. Ik moet mijn meester vergezellen op een tocht naar Parijs. Ik moet weg. Pa Parijs? Heel erg. Wat, wat moet ik in die stad? Oh, Clarisse. Wat zal ik alleen zijn en aan je verlangen? Wat zal ik s'nachts vaart aan je denken? Je gaat weg. Het, het, het, het kan niet anders. Ik, ik moet gehoorzaam zijn. Dat zeg je zomaar. Verloren. Ja, hoe moet ik het anders zeggen? Mirando? Oh, zeg het, Clarisse. Het, het is bijna te veel. Droefheid, droefheid, vang me niet. Liever zing ik een ander lied. Clarisse moet ik gaan verlaten. Met de weemoed alleen kan ik nog praten. Zal me even niet lastig met je gedichten. Mirando, ik vertrouw jou niet. Maar lieve Clarisse, mijn meester gaat naar Parijs en ik moet hem volgen. Ik vertrouw jou niet. Jij, jij bedrieger. Kom hier, dan zal ik allebei je oren van je kop trekken. Nee, maar, maar, maar Clarisse, werkelijk, het, het is de waarheid. Mijn hart staat in brand, geloof me. Mijn hart, mijn hart. Nog één gedicht, Miranda, en ik zal je... Clarisse, nee, nee, nee, nee. Klar -Kla Clarisse, ik ben maar een knecht. Ik kan niet doen wat ik zelf wil. Clarisse, Clarisse, Clarisse, huil niet. Het breekt mijn hart. Kom hier, en laat me je tranen drogen. Raak me niet aan. Hm? Je hebt me bedrogen met je gedicht. Dat is waar, Clarisse. De poëzie liegt de waarheid. Maar ik... Ik kom toch weer terug. De reis zal niet veel langer duren dan een paar maanden. Onverhoopde omstandigheden uitgesloten. Ik had me zoveel voorgesteld. Misschien was je wel huismeester geworden. Dan hadden we een klein, een klein huisje kunnen kopen. er komt nu allemaal niets van. Helemaal niet. Uh, morgen vroeg moeten we vertrekken, Clarisse. Als je nu de verdere dag gaat huilen, wel dat zou heel jammer zijn. Hoe droevig een afscheid ook is, Clarisse. Het kan daarbij ook heerlijk zijn. Heerlijk? Natuurlijk. We zullen elkaar moeten troosten. En als de leverik begint te zingen, dan zullen al jouw tranen gedroogd zijn. Als de leverik begint te zingen? Oh, maak je niet bezorgd. Dat duurt nog wel even. Belindo. soms wanneer ik naar je kijk, ben ik bang dat je het niet meent. Wat niet meent, Diana? Dat is niet belangrijk. Uh, mijn uh, liefde voor jou? <laughs> nee, natuurlijk niet. <laughs> Daar hoef je je helemaal niet te bezorgd over te maken. Daar heb je zelf helemaal niets in te zeggen. Ik vrees dat ik je weer niet begrijp. Je bent verliefd op me, Belindo, omdat ik dat wil. <laughs> Beetje verwaand, zou ik zo zeggen. Nee. Iemand die kan vliegen en zegt, ik kan vliegen, die is niet verwaand. Die vertelt gewoon de waarheid. Maar geen mens in de wereld kan vliegen. Zie je wel, je meent het niet. Maar wat meen ik dan niet? Oh, het is leerzaam om met een dom iemand te praten. Dat zeiden mijn leermeesters altijd. Het scherpt je eigen verstand en je leert je duidelijk en helder uit te drukken. Praten met een eigen wijze vrouw. Een foltering die ze je pas na een zwaar misdrijf zouden mogen aandoen. Je kan toch ook zeggen, die man is snel of die man is klein of die man is groot. Nu, dan kan je ook zeggen, die man meent het niet. Ach, de filosofie van vrouwen. Belindo, ik hou van je. Maar ik zou niet weten wat ik anders met mijn tijd zou moeten doen. Als we eenmaal getrouwd zijn, Belindo, dan zal ik drie dagen achter elkaar huilen. Drie dagen? Ja, en jij zal er niets van begrijpen. En met je grote, domme handen over mijn hoofd strijken. Ach, waarom? Waarom moet alles altijd zo droevig zijn? Vroeger droomde ik altijd, Belindo, dat ik een Oosterse prinses was. Drie jonge prinsen kwamen uit verre land om naar mijn hand te dingen. Ik gaf ze alle drie een raadsel op. Wat is kleiner dan een traan en groter dan een spelprik? De eerste zei een vlo, hij kon meteen naar huis gaan. De tweede zei een halve traan. Hij mocht blijven en werd bewaker van de schatkist, meer niet. Maar de derde... De derde zal het wel weer bij het rechte eind gehad hebben. Weet jij het antwoord, Belinda? Kleiner dan een traan en een groter dan een speldeprik. Wel, daar moet ik dus rustig over nadenken. Geef maar geen antwoord. Het zou vast heel... heel teleurstellend zijn. De derde zei... De ziel van een vrouw. En met hem Willendor, met hem trouwde ik, terwijl er overal in het land feest werd gevierd. Ach, maar die drie prinsen zijn ooit gekomen. Alleen jij. Diana... Ik mis de moed om je iets te vertellen. Ik durf het niet. De woorden blijven in mijn keel steken. Maar het moet gezegd worden. Ik heb gehoord, Belindo, dat er een parfum bestaat... ...waarvan de geur je de heerlijkste dromen bezorgt. Het verandert je ogen... ...en nadat je het hebt geroken voel je je lichter dan de douw... ...en sneller dan de wind. Je bent romantisch, Diana. Ja, Dat parfum, brave Belindo, wordt alleen in Parijs verkocht. Het heet... ...Cœur. Eenvoudige naam... Ik zal je geen raadsel opgeven, Wilhinder, maar ik vraag je voor mij naar Parijs te gaan en dat parfum te moeten kopen. Dan, dan zal ik met je trouwen. Je, je wilt dat ik wegga Naar Parijs? Dat vraag je me zomaar. Het is gewoon alsof je me wegstuurt. Maar ik weet zeker dat ik zonder dat parfum niet gelukkig zal zijn. Helemaal naar Parijs. Een heel gevaarlijke stad. Maar je zou nooit gelukkig met mij worden wanneer je die parfum niet bezit. Ik, ik zou de hele dag zwijgend naast het raam zitten en naar buiten kijken. Dat wil jij toch niet, Willem, hoor? Je bent een raadsel, Diana. En jij bent even dom als je groot bent. Naar Parijs. Nou, vooruit dan maar. Vergeet je me niet wanneer ik weg ben? En ben je er zeker van dat dat parfum bestaat, Diana? Het zou heel... Heel jammer voor jou zijn, Willem, hoor. Wanneer ze niet bestond. Wij zullen dus afscheid van elkaar moeten nemen. Het is heel, heel treurig dat je dat zo gemakkelijk vindt. Anders zou je me natuurlijk niet naar Parijs sturen. Ik ben bedroefd en beledigd. De liefde moet alle gevoelens herbergen die er maar bestaan. Want dan wordt ze zo zwaar dat ze ons ongetwijfeld zal verpletteren. En wat brave Belindo? Wilde jij mij vertellen? Ja, ik ben het vergeten, Diana. Ik ben het helemaal vergeten. Het was heel attent van je, Clarisse. Me te vertellen dat Belindo en de jonge man, die jou zoveel verdriet en vreugde bezorgt, van plan waren naar Parijs te gaan. Verwende aap. Te denken dat hij me zomaar ongestraft kan verlaten. Ach, ach. Die arme Miranda. Moet hij nou in Parijs? Ze zullen beroven, hij zal iedere dag stokslagen krijgen. Hij is zo tiergevoelig, mevrouw mijn Mirandoor. Hij is zo onschuldig en zo vreselijk kwetsbaar. Hij is een dichter, echte dichter. Wat moet een dichter nu in dat gevaarlijke Parijs? Huil je maar, Clarisse. Ik heb bij Lindor heel even met een heel klein zakdoekje minzaam nagewerkt. Toen heb ik me opgedraaid, hoewel hij nog lang niet uit het gezicht verdwenen was. Ik kon niets, niets door mijn tranen heen zien. Weet u wat mijn Miranda bij het afscheid zei? Hij zei, Clarisse, Clarisse, Clarisse. Ik zou je missen. Bij, bij gebrek aan echte wapens moeten we listig zijn, Clarisse. Als we niet listig zijn, zijn we gedoemd ons hele verdere leven in een kille kamer te zitten. Bezig aan borduurwerken waar nooit een eind aan schijnt te komen. Als, als ik zou kunnen schermen, dan, dan had ik die list nog uitgedragen. Ja, mijn dochter, mijn oogappel, er is hier zojuist een gast gearriveerd. Hij wil je zien, <lacht> hij wil je spreken. Ziet u dat niet, vader, dat ik verdrietig ben? Een Spaans edelman, Don Rodrigo de Bracamonte. en ze bediende Matemori. Maar wat, wat is er? Waarom huilen jullie allebei? <lacht> Eh, uh, bedrogen? Wie heeft dat gewaagd? Oh, oh, vader, alsjeblieft. U hoeft echt niet te dubeleren. Uh, wie zei u dat mij wilde zien? Don Rodrigo de Bracamonte, een Spaans edelman, heeft je gezien... ...en prijst met zeer, zeer veel woorden je schoonheid. Hij zegt dat het niet beslaat en niet bereikt ...en dat hij iedere seconde van de dag jouw beeldschone gelaat voor zich ziet. Maar ik zal hem zeggen dat je niet in de stemming bent hem te ontvangen. Uh, vader, vader... Waarom zouden we onbeleefd zijn tegen onze gasten? Zeg hem... Zeg hem dat ik bereid ben hem te ontvangen. Huh? Ik begrijp er helemaal niks meer van. Hoe zie ik eruit, Clarisse? Heb ik eigen gehuild? Sta me toe, mevrouw, dat ik met dit zakdoekje even uw gezicht. Snel, snel! Zo, de sporen van de tranen zijn verdwenen. Geef mij de poedendoos. Ja, alsjeblieft. Jongvrouw Diana. Verrukkelijke Amazon in dit koude land. Mijn bloed zingt sinds ik u heb gezien. Ik ben een volle neef van de koning. Duizenden Turken hebben de kracht van mijn hand gevoeld. Bandieten beven wanneer ze mijn naam horen noemen. En nu? Nu ben ik als een onmondig kind in het licht van uw schoonheid. Mijn handen beven, mijn knieën knikken. Eén woord van u, één klank. En duizend trompetten zullen er in mijn ziel klinken. Uw baard, meneer. Uw baard is werkelijk indrukwekkend. Als hij u niet bevalt, ik snij hem af. Lieve Clarisse, wil je erop toezien dat het de knecht van Don Rodrigo aan niets ontbreekt? Laat ons nu alleen. daar, heer. In de verte. Parijs. Ik zie het, Mirandor. Ik zie het. Ah, wat een huizen. Een hele stad daar. Een hele stad die ik nog niet ken. Dat is pas leven, heer. Denk je niet aan je geliefde, Mirandor? Ik kus haar in mijn dromen, heer. Maar nu, nu ben ik wakker. Diana, hoe denkt ze aan me? Heeft ze verdriet? Is ze blij dat ik weg ben? Verontrustende vragen. Ah, jongvrouw Diana en Clarisse zullen elkaar troosten. Ze zullen elkaar geweldige verhalen over ons vertellen. Ben je daar zeker van, Mirandor? Niet helemaal, heer. Maar daar, daar ligt Parijs. Ja, je hebt gelijk. Maar ik weet zeker, heer. Wanneer Clarisse een bloedworst ziet, dan zal ze aan me denken. <laughs> Help me onthouden, Mirandor. Dat ik in Parijs nog een kleinigheidje moet kopen. Ik ben uw dienaar, heer. Ik ben jouw meester. Je moet me toch het verschil nog eens uitleggen. Op naar Parijs! Ik volg je. Je hebt geluisterd naar Belindor en zijn Knecht, een hoorspel geschreven door Peter van Gestel. De rol van Belindor werd gespeeld door Ferenc Snijders. V. was zijn moeder, de markiesin. Paul van der Lek, zijn vader, de markies. En Erik Plooyer, Mirandor, zijn knecht. Clarimont, een edelman, uit Orizant. Diana, zijn dochter. Fenneke Fokkema André. Clarissa, het kamermeisje, Simone Rooskens. En Don Rodrigo de Bracamante, Jan Barkes. Technische verzorging, Adrie Lievensse en André Dubois. Regie, Johan Walder.